De verdachte heeft de moord altijd bekend. Hij zei dat hij geïnspireerd was door een aflevering van de Zweedse serie Wallander... waarin iemand met een hakbel werd vermoord. Het weer nog opklaringen. Op de meeste plaatsen droog en het vriest 2 tot 3 graden. Overdag eerst mist, daarna ook af en toe zon. Het wordt 4 tot 6 graden. Tijdens de paasdagen droog en geregeld zon en het blijft koud. Dit was het NOA journaal Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Hartelijk welkom terug bij Casa Luna. Tot twee uur zijn we bij u en uh, dit is het uur voor onze luisteraars. In het verlengde van het gesprek dat ik net had met H.J. de Jager... over de, ja, de horeca, over zijn eigen keten... maar ook over allerlei trends in de horeca... over duurzaamheid of puurzaamheid over uh, lekkere hapjes. Er liggen hier nog steeds wat lekkere hapjes trouwens. Um, maar het meeste is nou wel op. We hebben uh, tijdens dat hoorspel behoorlijk doorgegeten hier. Maar in ieder geval, um, de vraag aan uw luisteraars is... Uh, ja, wat was een hele positieve of juist een hele nare... hele negatieve ervaring in de horeca? Wanneer bent u dus in een restaurant geweest of in een hotel... Uh, en er gebeurde iets dat u nooit meer zal uh, vergeten? Was het zo ontzettend leuk of lekker... Of waren die mensen zo gastvrij dat u denkt, nou, dat moet ik vertellen... of uh, ja, het kan ook zijn dat het heel erg was. En dan vinden we het ook wel leuk om te horen. 0800 1121, 0800 1121, dat is het telefoonnummer. Uh, het mailadres is casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl en twitteren kan naar uh, Hekje Casaluna. Aan de telefoon heb ik Boudewijn. Ja, uit Amsterdam, Boudewijn is Ja. Hallo. Hoi. Heb, heb je een goede of een slechte ervaring? Um, uh, uh, um, om, even, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik, ik, ben, een, uh, van, ik ben met pensioen, en dan uh, he, eindelijk. En dan uh, uh, uh, net op tijd even, en dan um, en ik ben heel veel op de fiets, gewoon vanuit Amsterdam uh, uh, naar de kust toe, en langs de kust naar Frankrijk fietsen. En daar kwam uh, één keer heb ik in Frankrijk een slecht restaurant meegemaakt. Gewoon één keer. En ik ben daar Heel, heel, heel lang geweest. He, dus zeg maar, als je terugkijkt, een jaar. Maar kom ik... Even, ik ik woon dan in Amsterdam en dan loop ik daar rond. En dan... En dan uh, uh, een tijd las ik de krant van goh waar je naartoe moet. En dan ging je daar eten en dan betaalde je veel. En dan kwam ik weer een bekende Nederlander, zag ik daar zitten. En op een gegeven moment, even met al deze ervaringen, had ik zoiets van... Als er bekende Nederlanders vraag ik vraag me af, hebben ze nou een goede smaak? Of is dat omdat ze gezien willen worden en dat daar een, even een goed stukje in een krantje is gekomen van iemand die, weet ik veel, waarom hij dat schrijft. En, uh, en het kost me moeite om, om in en om Amsterdam om gewoon betaalbaar echt lekker te eten. Even een uitzondering. Mijn mijn favoriete plek waar het en prettig is en goede bediening. En noem maar op, is de voetang. Uh, uh, richting Abkouden. Moet je langs dijkjes en weet ik veel wat. Oude Kerk uh, en dan dus net buiten Amsterdam. En, uh, uh, heel veel plekken is het leuk, is gezellig. Uh, maar deze de bediening. Hef, een, een, een, waar ik uh, een week geleden was, was uh, Noorderlicht. Uh, NDSM terrein met de ponten. Achter het Centraal Station, pont naar NSM. En dan heb je uh, vriendelijke mensen. In het weekend, je krijgt je drankje gewoon een half uur later. Hef, en dan, dan weten ze niet goed te bedienen. Maar eten, ja, ja goed. Goed, maar... Hef, en, en, uh, uh, ik fiets graag om om Hard hart op mijn brood te halen van in de Ruistraat. En dat is gewoon echt fantastisch brood. Ja. En, dus, uh, maar je, maar je gaat wel heel, je gaat hef, uh, wel heel veel uh, voorbeelden geven, maar wat is nou echt een, een heel goed voorbeeld van een, een fantastische ervaring die je gehad hebt? Ja, dan moet je naar de Rode Koper, te Leuvenum, in op de Veluwe geweldig weet je van een overgrindpad daar in een hotel restaurant en dat is gewoon echt goed is het daar en wat maakt dat zo goed wat maakt het zo bijzonder um, um, producten van de streek uh, um, uh, ze letten gewoon op hè, van de uh, daar wordt gejaagd en dan heb je verse spullen en uh, dat komt uit de bossen en uit uh, van lokale boeren uh, van, van uh, ze gebruiken gewoon uh, lokale producten en en natuurlijk ook, weffen salm gebruik je natuurlijk ook. Maar de, dat, dat, de dat kan je niet... Uh, maar goed, en, maar de en dat, uh, uh, dat is gewoon echt heel goed, is dat. Ja. Oh, ja. Nou, en, en, en het veerhuis, de wamel, is ook gewoon heel erg goed. Even een pontje over Van Tiel, is dat, over de Waal. Ook lekker eten ja. daar. Dat is ook, ja. Nee, maar als ik, dus en, streekproducten en, vind je belangrijk? Uh, uh, Vers. gewoon vers. vers eh... Dat is zo ontzettend belangrijk. Van, ik zal het nooit vergeten, van dan had je een kwartier, had je dat er uh, uh, een, uh, een kwartier de, um, uh, ik weet niet hoe die man heet, maar die interviewde, maar je hoorde hem niet, maar die hoorde die ander hoor je. en dan hoor je Cas Spijker een, een van, hè, van de, het begin van dat in Nederland in de, in de Michelin sterren terechtkomt, die ook uitleggen van ja in Nederland ga ik natuurlijk niet, niet, niet, niet, niet vis, nee vis komt hier altijd, bevroren komt het dan. Wie, ja. Maar voor jou, Boudewijn, ik ga het even afronden, want er zijn veel ja. meer bellers. Uh, is vers ja, nee. heel belangrijk. Heel veel plezier en ja. en ja, succes. Dankjewel hè. En dan, oh, er, één ding nog, Ja, nog? ja. en even wat, wat, wat voor mij een genoegen is, is het boek van Bart van Loo, Eten, Lezen, Vrijen. Frankrijk-trilogie. Eten en dan? Eten Lezen, lezen freien. Freien. Bart van Loo, trilogie okay. over Frankrijk. Gaan we allemaal lezen, dankjewel. Hè? Ja, heerlijk, ja. doeg! Ja. Hey, was dag! Aad Zonneveld. Goedenavond meneer, goedenacht. Goedenacht. Uit de mooie stad achter de zuinie. Ach, Den Haag. Ja, ja ik heb er misschien een aardige, komische anekdote te vertellen. Nou, kom maar op. <laughs> nou, we waren een, een appel verloofd en toen zijn we naar de rand mijn vrouw geworden. Uh, ...zijn we dus naar uh, een lang weekend was dat volgens mij, in Valkenburg-Limburg gegaan. Ja. En we zagen er prachtig uit, het was zomer. En uh, we hebben nog nagekeken. Uh, maar goed, we, we, we zijn er een leuk uit geweest. Dus, onder andere de Texas Bar, die ik herkende van mijn vrij gezellend tijd. Wat kent u? De, onder andere de Texas Bar. O oh, ja, ja, ja. Wat ook met de klopbuurtjes was een van de beste en gezelligste en de bekendste bars daar en zo. Bij een plein. Dat werd ik nog wel. ik weet mijn god niet hoe het eten. En daarna zouden wezen dansen in de casino. En ik weet dan wel dat de hele dansvloer die ging om ons heen staan klappen. Want dat er kon er eigenlijk uit de voeten. Mm. Maar daar komt het. <laughs> dat was ons een uur of half drie of drie uur of half vier. Ik weet het nog god niet meer. En dan komen we bij de persoon aan. En dan kon ik er nog niet meer in. En dan was ik al heel veel hoteletjes geweest over de hele wereld. En ik was gewend dat je dus dag en nacht altijd naar binnen kon en bij de receptie. Die sleutel op aan van in die kamer. Ja. Maar nee, dat lukte dus niet. Maar had, u had geen sleutel meegekregen? Nee, nee, nee, maar wacht nog even. Oh. De kloek op, nog. Dus er stonden we in ons mooie pakje En uh, ja, we wilden wel graag een, een trucje gaan maken. Maar aan de voorkant naast de ingang, daar waren twee ramen. En ik ging voelen of die ramen niet naar boven geschoven konden worden. En verdomme, dat lukte. Hm. Ik, door dat raam, half weggekropen, het zijgeschoven. geschoven... En dan hoorde ik toch een ijzendwekkige gil. Het licht ging aan. En er zat recht op een bed een Engels echtpaar. <laughs> ja, dacht ik echt waar, dat je echt voor je zien. Andere hotelkamer. Dus. Uh, ja, we, maar dat zit niet natuurlijk. En ik, eh, ja, ik natuurlijk zelf ook. het leggen aan die mensen. Ja, uh, we, we slapen dus weer er ook hier. We willen er graag in. Nou goed. Toen hebben ze de deur van ons open gedaan. Toen dus hebben we uiteindelijk toch. We kon nergens een sleutelvinding. Er was ook iemand bij de receptie. En hè, zijn we ergens een kamer eh, op diezelfde gang boven ingedoken... waar een schoon tweedehandsbed stond. Maar ja, we hebben wel geslapen. Misschien moesten we wat te verantwoording roepen... Weet ik, door, door het personeel van, van het hotel. Want die mensen hadden we eigenlijk wel beklaagd. Ja, maar hand konden we hem lachen, maar het was wel een hele toestand. Ja. Nou, dat vond ik een komisch verhaal. Dat is ook een komisch verhaal. Het is leuk, leuk dat we dat gehoord hebben. En, uh, dat, maar dat pension, dat wil ik toch nog even weten... gaf dus geen sleutel mee als je de straat op ging? Nee. Nou ja, er schijnt een verschil te wezen tussen een hotel en het pensioen. Ik was niet anders gewend dat daar dag en nacht een receptionist zit of wat dan ook. Ja, en ze zeiden ook niet, je moet om half elf thuis zijn, want dan gaat het Nee, is nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, dat, dat was in de eind jaren zestig was dat. En ik meen ook dat dat van de postzorgen was dat je nog steeds een heerste althans, ja, een soort reclamekrant, waar ook een heleboel artikelen staan, niet, niet een originele dagkrant, zou ik maar zeggen, zoals de heerste Krant vroeger was. Maar ja, er was voorkomen een verrassing. En er stonden wie. En gelukkig ja. ging het raam ook al hadden we er dan nou misschien nog buiten <laughs> Ik nou, dank ja. u wel voor het, voor het verhaal, meneer Zonneveld. Nou, ja, Aad is Oh, naam. Oh, dag Aad. Ik dank wel een goede uitzending. Dank je wel, hè. Bye-bye. Doeg. Willem de Ruiter, goeienacht. Ja, ja, hele goede, uh, goede nacht. Blaas. Wat heb je meegemaakt in, in de horeca? Nou, ik heb een heel graag verhaal meegemaakt. Ik zal even op... Uh, ik het zo. Uh. Het was uh, in uh, 2000, uh, om precies te zijn, in uh, Hannover, ja. in een uh, luxe uh, hotel. En uh, ik was daar uh, met een familielid uh, met oog op de wereldtentoonstelling. Uh, en het Nederlandse paviljoen, die was er uh, toen ook. Dat, uh, dat moest je gezien hebben, dus vandaar dat ik er ook naartoe gegaan ben. Nou, zoals ik al zei, het was nog een, een luxe hotel. En we zaten helemaal aan het, uh, aan het eind van de, uh, van de gang. En uh, uh, tegenover, uh, tegenover elkaar. Ik had, uh, ik had uh, de rechter uh, uh, laatste hotelkamer. En ik, uh, ik had een discman uh, toen, uh, toen bij me, mee, ik, of een mp3-speler. En ik had een hoofdtelefoon op en ik luisterde naar muziek. Uh, maar ik had de deur niet op slot. En die had ik, ik opengezet. Ik, uh, open ik dacht misschien dat er, dat er schoonmaakpersoneel komt of uh, ik, ik, ik, ik weet niet wat. Het was s'morgens. Was uh, uh, s'morgens was het in ieder geval. Uh, vlak, vlak na het ontbijt. En uh, ik. Uh, uh, dan heb je zo'n zo gevoel dat er iemand, uh, iemand uh, na, naar binnen komt. Uh, ik weet niet of, of je dat kent, ook al zit je met je, met je rug naartoe. Nou, ik ging, uh, ik keek ik, ik, ik, uh, ik naar achteren en ik, ik zag helemaal niemand in die hotelkamer. En ik zag alleen dat de kamer van, uh, van de, de, de douchecel uh, uh, en, uh, en het toilet, dat die uh, op een kier stond. Nou, en toen, toen stond ik op en toen ging ik kijken en toen zag ik een, uh, een boot uh, dikke, uh, waarschijnlijk Duitser, uh, die zag ik zitten. Op de en, wc? Uh, toen wou ik wat zeggen en toen zei die man uh, Scheisse en die, uh, en die trapte toen, uh, toen, toen die deur dicht. Ja? Nou, toen ben, ik, toen ben ik naar het familielid van me gegaan die te tegenover me in de kamer zat en, uh, en toen vertelde ik dat. En uh, nou, ze, geloofde, ze geloofde me niet. En uh, ze, ja, ze kwam later, later naar mijn kamer om, om te kijken. En toen was die man al weg. En ik heb het later tegen de eigenaar gezegd van dat uh, hotel of tegen de, tegen de manager. En uh, nou ja, die had een of ander raar verhaal. Maar het, het vreemde is dat ik vond dat die, uh, dat die man... Ik heb het maar heel even in een flits gezien dat hij in Sanaki op mijn toilet zat. En uh, ik vond dat hij, uh, uh, dat zijn gezicht nogal verdacht leek op het gezicht van die, uh, van die manager. Ja, waar? en waarom zou hij daar nou naar de wc gaan, joh? Ja, ik, heb, ik heb totaal geen idee. Hij maakte een opmerking uh, van dat ze een, vre een beetje vreemde, vreemde gast hadden in dat, uh, in dat hotel... En dat er wel eens, uh, dat er wel eens vaker uh, uh, iets, iets gebeurd was of, of, of weet ik wat. Ja, ik, vind het echt, uh, ik vind het echt heel vreemd. Ja, dat was het ook. Dank je wel voor het verhaal, Willem. Ja, oké. Okay. Goeiedag. gedaan. He. Doeg. Goed, goeiedag. Ik kijk ondertussen even naar de, de tweet. Petra de Boeferen schrijft... ...die keer dat ik als jonge serveerster per ongeluk een pannetje mossels in die meneer zijn kruis kiepte... omdat ik uitgeleed. Ja, dat is geen echt prettige ervaring. Voor die meneer misschien ook niet. En uh, dan hebben we nog R. Velders, die schrijft... Mijn mooiste ervaring in de horeca was toen er nog echte kelners waren... en het bier nog één gulden tien kostte. En gewoon een sigaar gerookt kon worden. Dat waren mooie tijden. Um, dat waren de tweets. Kijk, nog even naar de... Als ik het pijltje terug kan vinden. Oh ja. Uh, naar de mail... Nee, dat zijn mailtjes over de uitzending, maar nog niet zozeer over de vraag die ik gesteld heb. Er is één persoon die het eten op de radio verschrikkelijk vindt. En iemand anders die vond het juist heel goed dat er wat positiefs over de horeca verteld werd. Dus een beetje wisselende meningen. Maar goed, het gaat nu om die, uh, om die vragen die ik stelde. Wat is een hele positieve of juist een hele erge, afschuwelijke horeca-ervaring? Welk bezoek aan een café, restaurant of hotel zult u nooit meer vergeten? En om welke reden? 0800 1121, is het telefoonnummer. Uh, casaluna.ncrv.nl is het mailadres. En hekje casaluna hebben we nog voor de twitteraars. Aan de telefoon nu Niels. Ja, een hele goede avond. Hallo. Hey, een negatieve ervaring in de horeca, die heb ik zeker weten wel gehad. Uh, mijn oom die heeft een, uh, twee jaar geleden met ons al een restaurant geopend in Leiden... Oh. En uh, ik, nou goed, ik uh, was uitgenodigd van nou, de helft van de prijs. Uh, mocht ik daar gaan zitten? Dus denk ik van, nou goed, dat uh, is aardig van mijn oom, weet je wel? Ja. Dus denk ik, uh, ga er zitten. Ik kan wel binnen. Ik vond het wel een beetje een rare sfeer. Ik bedoel, uh, normaal als je een restaurant binnenloopt, heb je wel een beetje een soort ambiance dat je krijgt toch? Gewoon uh, gezellig of, weet je wel? Ja. Maar dat uh, was niet. Dat was gewoon, uh, ja, het was, dat was gewoon een anti waar ze gewoon wat taaltjes neer hadden gezet en waar een bar stond. Dus nou ja, goed. Ik denk van, uh, misschien gaat het in de toekomst beter worden. Dus ik uh, ging zitten. Uh, na zo'n ongeveer 20 minuten kwam er een dame naar me toe die uh, vroeg wat ik wilde eten. Ik had iets van, nou doen we maar een oshaas. Lekker. Dus die had een uh, oshaas voor me geregeld. Die kwam uh, nou echt een half uur later, kwam ze aan de bord aan. En ik zag gewoon, er hier iets niet. En het was gewoon een oshaas die ze gewoon bij een willekeurige supermarkt vandaan hebben gehaald uit de diepvries. Dus dat, uh, dat kan je toch niet verwachten voor 1750 lijkt mij. Nee, maar, ja. uh, uh, maar dat was je oom. Ja, hij had het restaurant geopend en hij had gewoon alle personeelsleden erin gezet. Dus uh, hij zelf was niet aanwezig. Dus ik had hem later wel op aangesproken. Maar goed, ik was dus eerst boos over die ossaas die uit de diepvries kwam. Ik zei van nou, ik wil gewoon een fatsoenlijk ossaas hebben voor 17,50. Want dit kan ik zelf ook al voor, uh, voor 1,50 halen, zeg maar. En hoe, hoe, uh, waar, ja, zag uh, je, waar zag je aan dat hij uit de, de diepvries kwam? Want uh, Toen hij op je bord ja, lag, dat, was hij ontdooid mag ik hopen. Dat, dat, proef, dat, dat proef je meteen. Het, het, het smaakt niet aan ossaas. Dus toen had ik zo'n mevrouw aangesproken. Ik zeg van, nou, uh, dit dat denk ik niet. Ik wil gewoon een fatsoenlijke ossaas hebben... die gewoon echt gewoon vers, uh, ja, vers uit de keuken komt. Dus toen uh, hadden ze me verteld dat het inderdaad zo uh, was... dat ze het uh, uit de diepvries hadden gehaald. Dus toen gingen ze uh, voor mij naar de slagen toe. Ze zouden de beste ossaas halen om het uh, te compenseren. En toen hadden ze een of andere stagiair... hadden ze naar de slagen gestuurd. En die kwam met ossa terug. <lacht> nou, toen gingen... Uh, dat, dat vond ik echt niet leuk. Dat begrijp je wel, toch? Nou ja, en, uh, uh, uh, maar het was dus overdag, want de slager was open. Uh, ja, het was overdag inderdaad. En toen uh, nou, ben ik er blijven zitten. Toen we begonnen, het was het een uur of vijf. Dat is trouwens mijn tweede klacht over deze tent hier zo. Want het reserveringsbeleid is ook niet helemaal goed daar zo. Dus toen had ik eigenlijk om vijf uur, uh, s middags had ik, uh, had ik echt een oshaas op het bord. Die hadden ze ergens aangehaald. Het Ze zijn jaar weer teruggestuurd van, uh, er is degelijk een verschil tussen een oshaas en een Dus ik kwam echt met een oshaas terug, dus dat uh, zag gewoon wel lekker uit. En toen kwam kwart over vijf kwam er een hele schoolklas binnen die op de reservering stond. Dus ik zat eindelijk aan mijn lekker oshaas... oshaas na, een paar, na een paar uur. En toen hoorde ik achter hem van wij willen eten. Wij willen eten. Nou, ik, ik zat helemaal niet lekker meer daar zo. Is het ooit nog goed gekomen? Me. Is het ooit nog goed gekomen tussen jou en je oom? Nou, goed, ik uh, ging daarna ging ik naar mijn oom toe. Uh, toen ik, klaar, klaar, ik was gelijk klaar, ik had die oshaas in hem opgegeten eigenlijk ook. Ik ging naar mijn oom toe Ik zeg van nou. Uh, dat, dat beleid met eten kan er beter en het reserveringsbeleid kan beter. En die zei gewoon heel erg koud tegen mij van nou, uh, als het verringt, dan verringt het. Nou, toen was ik gelijk klaar met mijn oom. Ik uh, heb ook geen contact meer mee. <laughs> en dat allemaal vanwege... Nog. Het is een beetje een raar verhaal, ik heb, vind ik. Uh, het het erger was trouwens nog, ik had een belangrijke afspraak van mijn werk... En ik had iets van, nou, over mijn oom zet ik dat wel even af, zeg maar. Ja. Dus ik heb echt een belangrijke klant ook misgelopen door die, uh, door die ervaring daarmee, zeg maar. Nou, het ene drama volgt het andere op daar. Maar jij hebt dus uur ja. op een osse, osse haas zitten wachten? En... Ja, ik heb, uh, ik heb er ongeveer 2,5 uur op gewacht. Tot ik eindelijk en toen hij er eindelijk was, heb, ik... heb je hem niet opgegeten? Nou ja, als er een, een, een, een klas kinderen uh, achter je die staat, die, die, die, die, die, die staan dus gereden om eten. Dan eet je niet lekker meer. Dan ben ik klaar mee. had ik hem wel meegenomen ik in een, een doggybag, de... waarschijnlijk. Wat zei je? Dat ik hem meegenomen had in een doggyback. Hoewel, een koude osse is misschien ook niet zo lekker. Niels, dankjewel voor nee, het verhaal. Dat klopt. Ja, en met uh, het bier dat schoon kost trouwens ook gewoon euro-shockerpilsjes. Dus ik vond het echt een belachelijke dent daar zo. Ja, nee, vind ik ook. Allemaal niet kunnen. Dankjewel, hè? Ja, is goed. Ik wens u een fijne avond. Hetzelfde. Goedenavond. Ik hoop dat u dit nooit, uh, nooit mee gaat maken. Nee, ik hoop het ook niet. Hé, hey, dankjewel. Goed. Hey, Doe. fijne avond. Doeg. Doeg. Mark. Goedenavond. Hallo. Je werkt in de horeca, ja. zie ik. Nee, nee, ik werk niet meer in de horeca. Oh. Ik, uh, ik heb een café gehad. Ja. En uh, daar hadden wij een, uh, hadden wij een terras uh, bij. En toen kwam er op een gegeven moment kwam er een uh, fietser. En die uh, helemaal alleen. En die bestelde bij mij een koffie en een, uh, en een gebak. Nou, ik geef dat. En uh, de lange nave komt die, uh, Ja, zegt hij, ik heb eigenlijk helemaal geen geld bij. Ik zei, nou ja, dan heb je een uitdaging. Ja, zegt hij, maar... Uh, ja, hoe gaan we dat oplossen? Ik zeg, nou weet je wat, ik zeg, uh, je gaat uh, lekker naar huis. En uh, als je ooit in de toekomst een keer terugkomt, dan uh, pak je hier nog een keer een bakje koffie en dan komt dat wel goed. Ja. Ik zeg, nou ja, het zal wel goed zijn hè? Ik, ik, ik kon een slecht uh, briefje maken. Ik denk, dat komt wel goed. Die koffie heeft hij voor mij en dan gebak. Ja. Na uh, ongeveer een maand of drie, vier, komt hij terug met heel zijn familie, half dertig, allemaal op de fiets. En hij komt, hij zegt, ik kom even mijn, mijn koffie en mijn gebak afrekenen. Hij zei, ik heb heel de familie meegenomen. Want we hebben een familiedag met een fietstocht. En uh, ik heb besloten dat we hier koffie gaan drinken en ja. gebak. Kijk. Kijk, toen had ik mijn, mijn koffie en mijn gebak al drie keer terug verdiend. Uh, oh, dat, ja, is, dat, dat was is wel mooi. Ook. Ja, dat vond ik dus ook een uh, hele mooie. Ja, ik denk van, ja, die koffie kreeg ik toch nooit meer terug en een gebak. Ik denk, nou ja, laat maar hè, die man een goede dag. En uh, ik een goede dag heb gedaan gedaan ja. en uh, drie maanden na komt hij met heel zijn familie terug. Ik denk nou, dat is toch wel heel netjes. Uh, ja, dat was wel mooi. Wie goed doet, goed ontmoet. Ja, dat zeggen ze hè. Je ja. Ja, moet eerst de uh, liefde geven zeggen ze voordat je het terug kan krijgen, maar, klopt wel. Ja, maar dat klopt wel. Ja, dat is wel hartstikke mooi. En, en ja. maar had je ook dertig gebakjes uh, in huis? Ja, dat hadden wij, dat was geen probleem. Wij hadden een, een, een terras en wij zaten uh, redelijk op een fietsroute, dus dat was niet zo'n groot probleem. Uh, daar, daar, daar zetten wij wel af. Maar, uh, ja, het, is, uh, het was gewoon een leuke ervaring. Dat hij nog terug met zijn kopje koffie uit, uh, uit zijn gebak. Ja, wat goed. En dus, heb, je hem uh, heb je hem daarna nog wel eens gezien? Nee, nee, nee. Ik heb hem daarna niet meer gezien. Tenminste, niet, uh, ik heb die café heb ik twee jaar gehad en toen uh, ben ik daaruit gegaan. Dus, uh, nee. Uh. Waar waarom ben je ermee opgehouden weer? Uh, dat is, uh, de financiële consequentie van de economie was dat toen de tijd. Een, een moord- en contract en uh, ja, dat was, uh, de, de markt zat niet mee. En uh, als starter, ondernemer, uh, uh, komt dan alles tegelijk en dan moet je eieren voor je geld kiezen. Ja, en wat doe je nu? Uh, ik zit nou op de vrachtwagen. Maar ja, dat is, uh, ik ben toen, uh, toen ik daaruit ben gegaan, ben ik nog een jaar of uh, zeven manager geweest op een horecapand. Ja. En uh, ja, en toen uh, ging het daar ook slecht en uh, toen werd ik eigenlijk aan de kant gezet. Ja, je moet toch werken, hè? dus uh, toen ben ik, heb ik mijn oude broek maar weer teruggepakt en uh, weer terug op de vrachtwagen. En bevalt dat inmiddels weer? Dat bevalt prima. Nou, of... Dus uh, ook alleen werken, dus uh, ik, ik kan er sowieso heel moeilijk tegen om, uh, om uh, uh, uh, commando's te krijgen. Dus voor een baas te werken. En uh, nou ja, nog een je, je de vrijheid. hè? Dus, uh, ja, ja, snap ik. En is dat vaak eten in die uh, truckersrestaurants? Ja, dat doe ik ook wel eens. <laughs> hoe, hoe is het daar? Um, ja, weet je wat het nadeel is? Kijk, vroeger toen had je echte chauffeurscafés. En um, uh, dat was goed. Dat was uh, een soort thuiskomen. Hè? Gewoon uh, huiskamer, uh, uh, interieur. En uh, niet lullen, gewoon een bord op tafel. En uh, niet al te moeilijk. Maar tegenwoordig is het allemaal voor cateringen. En uh, van die... Uh, van die grote maatschappijen en zijn, uh, en uh, weet ik het allemaal. En uh, waar ze vroeger eigenlijk uh, groot mee geworden zijn, dat zijn dus de chauffeurs, die zijn ze nu vergeten. En nou gaan ze dus op de, op de bussen en op, de, op de, ja, de toeristen een beetje zitten. En dat kun je wel merken als chauffeur. Je wordt eigenlijk, uh, ja, wordt eigenlijk bedankt, want uh, ja, er komt weer uh, zo'n zo rauwe chauffeur binnen en uh, dat willen ze niet. En, uh, maar ja, vroeger zijn ze wel groot geworden door ons. En, uh, de, ja, dat vergeten ze ooit. Er zijn wel heel. Ja, er zijn wel speciale chauffeurscafés. Die zijn wel goed. Daar is niks van te zeggen. Maar uh, die langs de weg zitten, die zijn. Uh, die zijn uh, ver van, uh, van goed weg. Oké. Okay. Echt? Ja. Oké, okay, nou. Helaas. Ja, ik, uh, ik weet niet. Waar heb je vanavond gegeten? Pardon? Waar heb je vanavond gegeten? In Parijs. Want ik, kom, uh, ik zit nou in België. Oké. Okay. <laughs> Ik ben overweg naar, naar Nederland, dus... Uh, maar ik heb vanmorgen, uh, of ja, middag gegeten in Parijs. En wij rijden nachts dus... Uh, Oké, okay. ja. nou, goede reis dan, hè? Ja, hey, goede nacht en uh, prettige uitzending nog. Da ja. Dank je wel voor het bellen. Ja, Oké, okay, hi. Doeg. Gaan wij naar... Uh, we gaan door nog, of we gaan een muziekje doen? We gaan nog even door. We gaan naar... Ja, we gaan door. Daniel van Leeuwen. Hallo, goeie oh, Dag, Daniel. Goeie Klaas Grubsteen is de naam, hè? Die van mij wel, ja. Ja, ja is dat je echte naam of is dat een artiestennaam van je? <laughs> ja, maar daar heb ik uren over nagedacht. Nee, dagen. Ik heb hele enquêtes uitgeschreven. Nee, dat is gewoon, daar ben ik mee geboren. Oh, is, dus het is dus mij overigens zo. wel eens eerder gevraagd. Ik was vroeger op een voetbalveld. toen zei iemand ook, waarom noemen ze jou altijd Drupsteen? Maar dat is ja. dus omdat ik zo heet. Ja, nee, bij de radio hadden ze wel eens van die artiestennamen. Dus ik dacht, zodoende. Daniel Dekker bijvoorbeeld, hè? Ja, ja, ja, Die heet ik geloof ik heel anders. Ja. Die heet anders. Ofzo, ofzo. Maar... Ik weet niet precies hoe die heet, maar hij heet anders. Oké. Okay. Ja, nee precies. Maar Daniel van Leeuwen is wel weer een echte naam? Dat is mijn echte naam, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. vertel. Ja. Ik heb een hele goede en een hele slechte ervaring gehad. Uh, die goede ervaring was met de horeca, maar die slechte ervaring was wat eerder. En uh, we zijn op vakantie geweest naar een abdij in, uh, in België, was dat? Ja. Uh, nou, we zijn naar die abdij geweest eigenlijk tijdens een vakantie in België... Um, wat het geval was, uh, dat was uh, als je bij Namur in uh, Wallonië... Ja. Als je dan uh, 15 kilometer naar het zuiden gaat ongeveer, dan 18 kilometer naar het westen, vlak bij de westen, vlakbij de Noord-Franse grens... Uh, sorry, Noord grens ja. Daar uh, ligt een hele mooie abdij. Uh, en daar brouwt ze heel lekker bier. Hoe heet die abdij, weet je dat? Monde uh, Marcel heet het. Oké. Okay. Hele naam. En uh, dat, is, dat is heel lekker bier. Yeah. En, en daarbij is een restaurantje. Nou, we wilden eerst dus even die abdij, abdij gaan bezichtigen. Hè? Van dat, uh, dat, dat bier dat ze daar brouwden. Um, maar um, ja, het had hadden een beetje pech daarmee. Want die abdij was namelijk al afgehuurd. Door een bekende Nederlander. En ik weet niet zeker of ik dat aan u moet vertellen. Maar ik doe het maar toch. Uh, dat is een collega van u, Jan Heemskerk. Die is hoofdredacteur geweest van een Playhouse. Oh ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. En die, die, die was daar dus een, een, een shoot aan het opnemen. Oh. Dat was op zich wel apart, maar in ieder geval de, de gids, die was, die was heel boos geworden. Want die, die had ons natuurlijk uh, uh, verteld dat wij daar een bezicht in konden doen. In ieder geval, de spanningen liepen nog even op. Dus wacht even, in een klooster, in een abdij, is er een ja, ja. shoot voor de playboy geweest? Ja. En er woonden ja, en nog monniken? Uh, ja, ja. Niet veel hoor. En die hebben allemaal een hart ervan uh, gekregen, toen ze dat zeggen, waarschijnlijk. Ja, ja, ik, ja god, ja, het is een hele rem geworden. Het is wel apart die, uh, die, dat ze zo'n. De rondleiding was heel erg boos erover. Die was niet geïnformeerd. Jan Heemskerk die was natuurlijk helemaal naar België gekomen. Dus, uh, maar in ieder geval, uiteindelijk is het gesust. Ja, apart uh, van. Toen konden we die rondleiding doen, door die abdij. Ja. De rondleiding gedaan. En dan hadden we hadden nog even lekker in het restaurantje gegeten. En toen uh, begon ik me toch terug naar de auto. Want die, uh, die had ik op het parkeerterrein onder aan de heuvel geparkeerd. Ja. Wij stond namelijk om een heuvel. En dat was, nou, pak een meter, 3,5 kilometer. We hebben er geloof ik 40 minuten over gedaan. Uh, terugwandelen. En ik kom naar een auto aan. Uh, met mijn uh, vriendin. En, potverdoor uh, oh, hier zijn mijn autosleutels nou. Boven. <laughs> ze heb je je vriendin teruggestuurd? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, helaas, uh, helaas heeft zij ook nog een eigen willetje. Oh. Dus uh, dat, dat heb ik niet voor elkaar. Ik heb het wel geprobeerd, overigens. Maar uh, nee, ah, dat, dat, dat, liet ze, dat liet ze zich toch niet even in de maag splitsen. Dus nou goed, weet je wel. Dus het was een bijzondere dag uiteindelijk. En, en uh, de ja. goede ervaring? Nou ja, dat, die, die gaat nu dus komen. Oh. Um, ik... Uh, ik loop dus terug naar boven. Die heuvel op. En uh, nou, het, het is een heel mooi zonnetje. Het, is, uh, het, het, het was die dan heel lekker weer. Dus we lopen. Ben je nou aan het lachen, jij? Ja, Niet wat zeggen. <laughs> De koning. Op. Wat een stelletje bosval en de koning. Oh, wat een Ja, dankjewel voor het bellen. Dit was uh, Daniel van Leeuwen. Het kreeg nog een hele aparte winning. Het begon al raar, maar het werd helemaal gek. Uh, We gaan nu naar Gijs. Goeiedag. Gijs, jij hebt als kamermeisje gewerkt? Ja, bij wijze van spreken. Het, het heet room attendance. Maar meestal doen vrouwen dat, dat werk vroeger in ieder geval. Ja. Dus, ik, dus ik zeg, om het uh, helder te maken, zeg ik kamermeisje bij wijze van spreken. En, en dat was in een hotel in Nederland of ergens anders? In Nederland, ja. Waar was dat? Uh, zal ik het hotel vertellen? Ja, doe maar. Het is namelijk niet zo'n hele positieve ervaring geweest, namelijk. Oh, ah, noem het dan uh, nog maar even niet. Dan gaan we straks bekijken of je de naam moet noemen. <laughs> Oké, okay. ja. Nee, want ik, uh, ik, had daar, uh, uh, ik heb daar inderdaad gewerkt als, uh, als room attendant. Ja. En dan uh, krijg je een bepaalde tijd om, uh, om die kamer uh, schoon te maken. En nou ja, als beginneling uh, doe je er natuurlijk langer over. En uh, het bleek ook dat ik daar absoluut uh, geen talent voor had overigens. Maar Roen ook, uh, ik deed er veel en veel langer over dan... Uh, uh, dan ervoor stond. En dat was nog tot daar toen. Maar de, je krijgt gewoon, je kreeg niet betaald voor uh, de uren die je werkte, maar waarvan uh, gedacht werd van nou, zo lang mag je erover doen en dat krijg je dan betaald. En uh, nou ja, goed, voor, voor mij was dat in zoverre niet zo heel erg dat, uh, dat ik er niet van afhankelijk was en dat ik ook mijn onderwerp kon doen. En dat ik heb dat ook niet zo lang gedaan. Ik ben in mijn proeftijd ook uh, slecht, dus, dus, zeg maar. <laughs> Maar ja, ik, waar, waar, wat ik wel heel triest vond is van dat er ook heel veel mensen uh, werkten die die echt uh, heel hard werkten en sneller als ik ook en het ook niet in de tijd haalden en het ook niet uitbetaald kregen en dan uh, ja dan die, die uh, duikelden dan onder het minimumloon uh, volgens mij per uur. Ja. En um, dus dat was ook de reden waarom ik uiteindelijk wegstuurde Omdat ik dat gewoon zei tegen ja, maar dat is toch illegaal? Ik mag toch niet meer dan minimumloon te uh, ja. krijgen. En uh, nou ja, toen, toen was dus de, de mijn, mijn chef had dat gehoord. En die vond dat ik te negatief was. En uh, dat ik in, in uh, ja, in mijn proeftijd dan maar gewoon weer, weer kon gaan en ik had zoiets van, ik vind het niet erg, ik, ik ga wel liever nog meer wat anders doen, het is leuk geprobeerd en overigens heb ik wel gewaardeerd dat ik kans gekregen heb om dat werk te, te gaan doen maar ja, de, uh, voor mijn collega's daar uh, had ik zoiets van nou dit, dit is niet in, niet in de haak Nee, en was dat uh, uh, gewoon één hotel of hoorde dat bij een keten? Het hoort bij een keten, maar het, het bedrijf is dan weer ingehuurd, weet je wel? Dat is dan een soort, soort bedrijf wat dan Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat, uh, ja... Een soort schoonmaakbedrijf of een kamermeisjesbedrijf? Ja, zoiets. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. En ja, ik weet niet of het... Ik heb een beetje vermoeden dat de hele branche... Uh, uh, ja, ik weet niet of, of het bij één uh, hotelketen of één schoonmaakbedrijf uh, is, hoor. Maar goed, dat weet ik niet, uh, niet zeker. Nee, ja, je zou denken het dat het dan bedrijf... wel vaker, vaker zal gebeuren, ja. Ja. En hoe lang geleden was dat? Even kijken hoor, het is, uh, was net voor de zomer, denk ik. Oh, dit jaar? Is dan, uh, uh, vorig jaar? Vorig jaar, ja. ja, ja. ja. Het is wel een apart beroep, lijkt me. Hoe kwam je daar nou bij? Hoe kwam ik daarbij? Nou ja, goed. Uh, mm, ik werkloos geraakt. en uh, Ja, uh, even de tijd opvullen met proberen een beetje nuttig te zijn. En dan, ondertussen wilde ik uh, werken aan een andere... Uh, Inkomstenbronnen. Dus, uh, ik wil bijles gaan geven. Maar goed, dan uh, moest ik nog even wat dingen gaan voorbereiden. En uh, denk ik, nou, dat combineer ik dan met, uh, met, met uh, werk, met basaal uh, schoonmaakwerk. Als je, als je dingen wil voorbereiden, moet je nachtportier worden, volgens mij. Nee, nee, nee. Ik heb vroeger wel nachtdiensten gedraaid in, in de verpleging ook. Maar dan moet je tegen kunnen. En dat, uh, dat is echt gebleken dat ik daar niet tegen kan. Oké. Okay. En je, en 50% van de keren werd ik, uh, werd ik ziek. Oh jeetje. En nu is ook ja. al gebleken dat je geen goed kamermeisje bent? Ja. Oh, ik een alleen dan net al En hoe, gaat het verder nee. nu wel goed? Uh, ja, nou ja, jawel. jawel. Ja, ik ben nog niet helemaal tevreden over uh, mijn situatie. Maar uh, ik werk hard aan, uh, aan de volgende fase. En dan, als, uh, zodra ik die kan aanvangen, en dat kan wel vanaf september ongeveer, denk ik. En dan ga je bijles geven in? In wiskunde. Oh, oh jeetje. Dat heb ik ja. gehad vroeger. Dat is het enige vak waar ja, ik, ik ooit bijles in gehad heb, ja. Ja, ja, ja. Het ja. heeft wel ja. enig effect gehad ook. Niet dat ik ja, ooit wat ja. mee gedaan heb, maar... Ja. Het is een belangrijk ja, dat werk. Wel. Ja, nee, dat en daar heb ik ook heel veel zin in. En uh, Ik heb ook wel een passie voor, uh, voor wiskunde, dus... Uh... Maar waarom dan bijles en niet, uh, niet gewoon in het onderwijs? Um, dat is een goede vraag. Dank je. Nou, misschien dat ik uiteindelijk ook nog wel dan misschien nog wel in het onderwijs wil, maar het is wel zo van eh, de, de manier waarop eh, wiskunde, zoals ik het gekregen heb, en ik heb zelfs nog een blauwe maandag aan de universiteit gezeten, dat, dat is me heel erg eh, tegengevallen. Dus ik, ik, toen ik naar, eh, op de middelbare school kreeg ik te horen van nou als je op de universiteit komt dan gaat het om inzicht, zo heb ik dat niet ervaren. Nee, nee. Als... Ik heb echt ervaren van, het gaat niet om mensen. Het gaat er uiteindelijk om dat je de sommetjes kan maken... en dat je, dat je een radertje kan zijn in een groter geheel... wat dan de maatschappij. Uh, Oké, okay. en formules uh, leren. Wat zeg je? Formules leren. Dat, dat, daar ja, ging het bij als, mij altijd als, mis. als het sommetje maar klopt, dan, dan snap je het kennelijk. Maar daar ben ik het niet mee eens. Nee. En, eh... En, uh, uh, dus, dus wat mij heel erg geïnteresseerd is van... Uh, eigenlijk wat, wat me eigenlijk interesseert is. Ik wil graag het begrijpen begrijpen. En daar gebruik ik wiskunde voor. Oh, dat klinkt mooi. Dat ik iets snap in de wiskunde, denk ik. Maar wat is er nou wat ik snap? Snap je? Wow. Het is oh. filosofisch. <laughs> het begrijpen. Dat is we wel een mooi begrip. Daar ga ik nog eens over nadenken. Het begrijpen, ja, ja, ja. Het begrijpen. Ik, ja. zie, ik zie mijn regisseur ook heel glazig kijken. Dat doet hij wel vaker, maar dit is wel oh, heel ja. uitzonderlijk. Nou, ja, kijk, van. Uh, um, ik kan er iets, iets nog iets over uitweiden. Nou, ik, Om, weet, uh, ik weet niet, ja, zullen we het doen? Ja, Eén zinnetje dan nog over het begrijpen, begrijpen, maar dan moet ik weer naar de horeca, oké? Okay? Nee, oké, okay, nee, dat is goed. Doe, uh, doe nog maar even, dan heel, heel even. Nou ja, um, Ja, ik weet niet, nou ja... Op het moment dat je, dat je uh, iets, iets, iets begrijpt, uh, Ja, wat is dat dan? Daar komt het eigenlijk op neer. Wat, wat is het nou dat je... Eerst snap je het niet en dan, daarna snap je het wel. Ja. Wat is nou het verschil? Wat is er gebeurd? Je wat hebt, is er gebeurd? Ja. Je hebt inzicht gekregen. Opeens ja. is het kwartje gevallen. Ja, en dat gaat erom dat je... Wat uiteindelijk eindelijk op neerkomt is dat wat, eerst, uh, wat je eerst als, als aparte dingen zag... dat je die connectie niet zag. Ja. Op een gegeven moment zie je die connectie wel en zie je het als een eenheid... En dat is volgens mij uh, begrijp. En, en daar wordt er weinig op gemikt, vind ik, in het, uh, in het onderwijs uh, wat betreft wiskunde. Ik, uh, ik geloof dat ik het begrijp. Maar ik Mooi. weet niet of ik het begrijpen, helemaal begrijp. Maar het is wel leuk. Ik ga er vannacht nog eens even over nadenken, mocht ik wakker liggen. Dank okay. je wel, hè Gijs. Het Graag begon gedaan. over kamermeisjes en het eindigde met wiskunde. Ik vond het leuk. Dank je wel. Oké, okay, goed. Hoor. Doeg. Uh, ik mag nog steeds geen plaatje doen, hè. Ontzettend streng zijn ze vannacht. Reni. Ja. Hallo. Dat ben ik. <laughs> Hallo. Nou, ik heb. Uh, het is al, een, al heel lang geleden hoor. En toen waren we met mijn man en mijn jongste zoon waren we in Frankrijk. En s middags, we hadden daar uh, s'morgels weer zo'n klein koffietje, koffie gedronken. Maar daar zat ook een restaurant achter. Dus we zeiden, oh, weet je wat, we gaan. Daar vanavond gaan we daar eten. En, uh, nou ja, het zag er allemaal wel gezellig uit en zo. Maar hij zat s middags al aan de wijn. De ober. En, en uh, die, die ober, ja. Die, die. En s'avonds bleek dus hij ook uh, te, te bedienen. En het, het mooie was dat het uh, café was dus boven. En dan moest je drie treetjes naar beneden met een trapje. En dan was je in de zaal waar het eten bediend werd. En... Dat ging allemaal goed en hij was hartstikke vrolijk... en dan kwam hij af en toe weer eens even langs... En... Uh, hij, hij, hij vond het ook wel leuk, want mijn zoon, die, die had dan net Frans op de uh, middelbare school gehad, dus die, die vond het ook wel leuk, dus toen kwam hij weer eens even langs, maar in de hoofd van de avond werd hij steeds dronkener, mm. en dan iedereen, ook die dan nog in die avond, die hield zijn hart vast, dat hij een keer zou vallen, maar hij kwam iedere keer keurig, met die, met die ook keurig nog op zijn hand. Met die bordje en zo naar beneden. <lacht> dat, dat was echt wonderlijk. En mijn man zei dat doet hij iedere avond. Dat kan is niet anders, Maar dan kan je niet zo, zo rond blijven lopen. En de, nou, dat, dat heeft echt tot, tot een uur of twaalf. Nou, toen was het dus afgelopen. Toen kwam hij nog gezellig bij ons zitten. Want <lacht> nou, hij vond het kennelijk wel wel interessant dat mijn zoon dat, dat zo probeerde, weet je. Dus dat, en dat verbaasde ons nou echt. Dat je denkt van, hoe krijgt hij het voor elkaar? En hij viel nooit. En toen later, toen, toen, zijn we, er, toen we terug gingen op de reis terug... zijn we er nog eens langs geweest. En toen was er een andere. En toen vertelde we dat aan die, aan die andere man... die, die uh, daar in dat café stond. En, en toen zegt hij, oh, dat doet hij al jaren... Het gaat altijd goed. <laughs> ik zeg, is hij nooit gevallen? Nee, hij was nooit gevallen. Het ging altijd goed. <laughs> dus dat was heel wonderlijk. Ja. Nou ja, ervaring in nou, dat... dat dat helpt waarschijnlijk <laughs> ja. wel. Heb nou, je hem toen was... nog een drankje aangeboden of niet? Wat? Heb je hem nog ja. een drankje? Ja, tuurlijk hebben wij hem een drankje aangeboden. <laughs> <laughs> wel twee geloof ik zelfs. Of drie, ik weet het niet. Nee, hij vond het heel gezellig. <laughs> ja. het bij ons. Hier. En jullie ook waarschijnlijk? Ja, ik vond het hartstikke leuk, ja. <laughs> het was heel grappig, hoor. Ik dank je wel voor... Oh, sorry. Wat? Je wou nog wat zeggen. Ja, nee, ik zei alleen maar... Het... Ik vond het ontzettend grappig. En, en dat verbaast ons dus dat hij... Uh, we zijn er nog een, een, een... Ik denk een jaar of drie, daarna... Uh, zijn we er nog eens geweest. En toen, toen hebben we dus gevraagd... of hij er nog was. En toen zei hij, ja, hij was er nog wel... Maar hij was alleen nog maar overdag en niet s'avonds meer. Ja. Dus toen was het echt wel afgelopen. Toen mocht hij kennelijk niet meer. <laughs> moest hij nog een klein beetje nuchter blijven. Ja, en... nou, ik denk dat hij dat, dat, dat weet ik niet hoor. Maar in ieder geval, hij was er niet meer. Jammer. Dat, uh, dat vond ik wel jammer, maar dat is Dank... niet anders. Dankjewel maar het was echt een, wel een ervaring, ja. Ja, ik geloof het. Dank je wel voor de bellen, René. Ja, oké, okay, dag. Goeienacht, hè. Ja.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 Dit van Suzanne Vega. En uh, we hebben nog een klein kwartier in Casa Luna. En de vraag is, uh, ja, wat is een hele positieve of juist een hele vervelende... erge, afschuwelijke horeca-ervaring geweest? Uh, welk bezoek aan een café, restaurant of hotel zult u nooit vergeten? En om welke reden? 0800 1121, Casaluna. het ncrv.nl. Of hekje je Casa Luna? Ria van Steen? Goeienacht. Uh, goeienacht. Goeienacht. Uh, ik heb tijdens een van mijn Mexico reizen met een, uh, met een groep heb ik een heel apart voorval uh, meegemaakt. Uh, we komen bij de balie aan met, uh, met al die mensen. Mijn man is altijd de groepsleider. Dus die zorgt dat iedereen zijn sleutel krijgt van de kamer. En dan gaan wij pas zeg maar naar boven. Maar wij komen daar aan en ze wisten dus niet dat wij als groep gereserveerd hadden. Dus er was lichte paniek, toen moest er dus op een bord gekeken worden welke kamers er nog vrij waren. Dus toen kreeg ik alvast een sleutel mee. Mijn man zegt, nou, je bent moe, ga maar vast naar boven. Dus ik neem wat tassen mee, hele lange gang door. Kom ik daar bij die kamer aan, ik naar binnen. Ligt er een half naakte man op bed. Mm. Een mooie man. Daar... Ja, want ja, daar wel, maar had ik even niks aan, want ja, ik sta daar stom verbaasd. Je komt daar binnen met de sleutel, dus je verwacht dat jouw kamer is. Ligt daar, een, uh, ligt daar iemand op bed te lezen? Dus ik sta, sta daar een met mijn koffers uh, en, en mijn tas in mijn handen. Te kijken: wat moet ik nou in godsnaam doen? Gaat achter mij de deur open. Komt er een tweede man binnen, ook in zijn strakke broek. En ik denk: wat krijgen we nou? <lacht> dus, <lacht> ja, het waren Mexicanen, dus ja, ik, ik praat wel Spaans, maar niet op zo'n moment zo vlug van: wat moet ik dus doen? Dus ja, uh, alle, we zaten alle drie met een rood hoofd. Dus ik ben maar met mijn tas en alles. Terug naar de deur geschuifeld. Het was een, een, een, ja, een redelijke kleine kamer, zeg maar. Dus ik gepasseerd dus, ja, en daar maar in paniek weer de deur uit <laughs> naar beneden. En ja, daar hebben ze zich verontschuldigd want ze snapten niet hoe dat er kan. Dat dus twee me, dezelfde mensen met ja, een, dezelfde sleutel hadden. Dus daar was eigenlijk een misverstand. Dus toen hebben we dus de suite maar gekregen, ter oh. compensatie. Dus, uh, dat is goed, ja. af, goed afgelopen dus daar. Ja, precies. Dus dat vond ik eigenlijk wel geinig. Want ja, zoiets maak je nooit mee, hè. Dat er dan al iemand op je kamer ligt... en zeker niet een of andere... ja, echt een mooie man half in zijn naakje. denkt, nou... dat is Roemseldus of zo. Ja. <laughs> ja, je weet het niet, dus. Ja, dat was ook even kwijt. Dat was heel erg nou, ja En die rest van de groep, is die ook nog, uh, heeft die ook allemaal nog een kamer gekregen? Ja, die hebben allemaal een kamer gekregen. Want wij waren al in de hotel geweest... maar wij gaan altijd een paar dagen... Mexico City, zeg maar, een dag of vijf, zes. En dan gaan we dus altijd... Ja, een dag of acht tot tien de stad uit. Naar een andere plaats. En een kilometer vier, vijfhonderd verderop. En dan komen we weer terug in hetzelfde hotel. En daar was de boeking mis, misgegaan. Die hadden niet begrepen dat wij terugkwamen. Dus ik snap het nog niet. Want Owad oh, heeft dat netjes geregeld. En het gaat altijd goed. Maar in dat hotel ja, dan ging, was het misgegaan. Dus waren de kamers al andere mensen verzegd. Dus ja, dan moesten we dus noodoplossingen uh, gevonden krijgen. Ik begrijp dus, heb, je nog, ik... heb je nog gedroomd van die Mexicaanse mannen? Nee, toch niet. Oh. <laughs> nee, want de, de vrouwen zijn dan mooier in Mexico. Oh ja? Hele de vrouwen mooie zijn vrouwen. overal ja, mooier, toch? Ja, dus ik wil zeggen, ik kom al jaren in Mexico. Dus we gaan er in oktober ook weer drieënhalve week naartoe. Nee, de vrouwen zijn dan mooi. Oké. Okay, heel, nou. ele heel, heel elegant en zo. Dus die mannen, dat is... Uh, ja, je hebt dan mooie mannen, maar... De vrouwen die zijn heel erg prachtig opgemaakt. En hele mooie kleren aan. Dus het is... Ja, echt een prachtige vrouw. Heel mooi, lang zwart haar. Dus, uh... Ik ga ook een keer, dank je wel. Ik voor de wou tip. zeggen, vrouw, moet je naar Mexico. <laughs> Knopen het in mijn oren. Dankjewel. hè? Oké, okay, Ja, gedaan. Bedankt Daag, voor het bellen. Doeg. Daag. Even een mailtje tussendoor van Irma. Die schrijft, hotel in Florida. Openslaande deuren naar zwembad met gras eromheen. We waren moe, dus de deuren open. En huppetee het zwembad in. In de tuin was een beek met toch wel grote krabben. Ze leefden daar kennelijk naar de zin. S'nachts hoorden we gekrabbel en zagen en hoorden tot ons immense schrik raar geluiden. We zijn gaan kijken en vonden de krap pal achter het bed van mijn man. Het was echt geen kleintje. Midden in de nacht de veiligheidsafdeling van het hotel gebeld. Die durfde de krap ook niet met de blote hand te verwijderen. Dus allerlei gedoe. Wat bleek de volgende ochtend? Een paar rotjochies die naast ons huisden hadden ons met deuren open uit het zwembad zien gaan. Zijn een krap gaan halen uit de beek... en hebben hem zonder dat wij het zagen achter ons bed geplaatst. De ouders en de jongens zijn standtapeden uit het hotel verwijderd. Wij kijken nog steeds in hotels over niets achter of onder ons bed ligt... en laten nooit de deur maar open als we naar het zwembad gaan. Dat was een goede les voor jongen. Dankjewel voor de mail. Gaan we naar Irene Spekman. Ja. Goeienacht. Goedenacht. Eh uh... Ik ga dus vertellen dat wij van huis uit geboren kampeerders zijn. Ja. Hebben we met het gezin in Duitsland, in Frankrijk, gekampeerd. En toen zeiden we van, nou, we gaan eens een keer naar Engeland. Ja. De vouwwagen mee en met de boot over. Uh, de kortste reis genomen, want stel dat ze zeeziek worden... dan zit je met de ellende aan de overkant. Mm -hmm. Uh, via de. Even kijken. Via. Uh, de Noordkant richting Wales. En dan van Wales hadden we, hebben we vrienden ontmoet. En daar zijn we geweest. En op de terugweg had ik gezegd. van. jongens, we gaan een bed and breakfast doen. Dat is echt iets Engels. En cultuur. en de hele rattenplan moeten bij. Nou moet je je indenken. Uh, 1976 heb ik het over. Ik denk dat mijn dochter een jaar of zes was en mijn zoon vijf jaar ouder. Ja. Uh, dan heb je zo'n Tudor House. Echt in de Rimboe in Devon was het. Wij hebben onze vouwwagen buiten laten staan... en hebben dus voor een nachtje zo'n bed and gedaan voor onze ja. kinderen. Nou, dat is natuurlijk sowieso al een feest. Want wat gaat er gebeuren? Uh, we lagen met z'n allen op één kamer. Ik had Hollandse koffie meegenomen, want ik wist dat de Engelse koffie niet lekker was. Dus ik had al zelf koffie gezet op zijn Nederlands. En uh, nou, wij naar bed. We komen de volgende morgen naar beneden. Ik vergeet het nooit. Er was een, een kleine huiskamer, moet je indenken. Met een hele grote ronde tafel. Vol met een echt Engels ontbijt. Met worstjes en eieren? Alles. Spek. Ge, spek, gebakken eieren, musli. Je kan het zo gek niet prakken Maar ik wist dat dat heel leuk was, ook voor de kinderen. Ze staan met hele grote ogen te kijken. En het enige wat mijn dochter zei... Mam, is dat allemaal voor ons? <lacht> zei, ja, dat is allemaal voor ons. Dat mag je allemaal opeten. Nou ja, dat was natuurlijk veel te veel. Maar gewoon het gezegde van een kind. Ja, mooi. En zulke soort ervaringen hebben wij met de kinderen heel vaak gehad. Omdat we op de Bonnefoy dan gaan rijden. En kijken waar je uitkomt. En dat hebben we in Duitsland meegemaakt. In Frankrijk meegemaakt. En dat zijn zulke grandioze ervaringen. Ja. ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja. En uh, later ga, uh, ga ik dus nu ben ik met mijn kleinkinderen op vakantie geweest. En dat is nog grandiozer. Waarom is dat nog leuker dan? dan uh, omdat je de kleinkinderen nooit alleen hebt. En nu had ik ze tegen ze gezegd: ik heb er vijf. Uh, jullie mogen in de herfstvakantie met mijn oma mee op vakantie. Dan gaan jullie vertellen waar we heen gaan. En jullie moeten het programma maken. En waar zijn die geweest? En ik ben met mijn oudste dochter, kleindochter, naar Barcelona geweest. Met de tweede naar Rodos. Met mijn kleinzoon naar Parijs. Met mijn zoon en kleinzoon ook naar Parijs. Maar toen naar Disneyland. Ja. Want hun hielden van treinen. En toen ben ik met de TCV geweest. Uh, en de laatste, Parij ik moet even naar de volgende bellen. Maar er is nog één kleinkind volgens mij. Ja, uh, dat was de laatste, de grootste dondersteen in de puberjaren naar Rome. Oh, wat mooi. Het en het is grandioos. Ik begrijp het. Irene, ik dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. We gaan nog één andere beller doen. Dank je wel, hè. Dag. Dag. Want we hebben nog een aantal minuten, maar ik moet ook nog wat andere dingetjes vertellen. Dus de uh, laatste beller, Marijke, goedenacht. Hallo, u spreekt met Marijke. Hi. Ja, ik heb een heel apart verhaal. Ik ben uh, ooit geëmigreerd geweest in mijn eentje naar Zuid-Afrika. Woonde in Pretoria en werkte in een kunsthandel. Maar er was van alles en nog wel problemen financieel. Dus ik had amper of geen geld. Ja. Dus ik had honger. En ik was daar alleen. En op een gegeven moment, toen had ik wat geld opgespaard. En toen dacht ik: weet je wat, ik ga ze even eten in een restaurant. En toen uh, zat ik daar en toen bleek het tot mijn verbazing op het menu borrel met worst te staan. Dus dat heb ik toen meteen genomen. En toen bleek de eigenaar Nederlander te zijn. Mm -hmm. Dus uh, ik heb daar echt voor het eerst had ik een bord vol eten. Ik wist niet wat me overkwam. En uh, toen heb ik dus op een gegeven moment later ben ik daar weer heen gegaan. En toen zei op een gegeven moment, zei die eigenaar, zei tegen mij... Hij zei, moet je luisteren, kom jij volgende week maar terug om die tijd. En dan kom je hier maar eens even lekker eten. Dus uh, nou, dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik weer een bord vol met boerenkool met worst. Kreeg ik op mijn bord... En ik hoefde niets te betalen. Hij zegt: ik zie dat jij honger hebt en jij krijgt van mij een bord vol met boerkom Wat aardig. En dat is toen doorgegaan. Ik, Iedere week. Uh, Ik mocht dus elke keer mocht ik komen om daar iets te, om daar te eten gratis. Op een gegeven moment toen uh, de eigenaar, de vrouw van de eigenaar, die ging op vakantie naar Nederland en er kwam een telefoontje uit Nederland en toen bleek dat ik familie van hun was. Ja. En wist iemand bleek, dat? Ik bleek dus een nicht, een nicht te zijn van, van een van de tanden, ja, een nicht te zijn van de familie. En dat, ik wist dat helemaal niet. En de eigenaar wist het ook niet. Dus het was eigenlijk heel apart. Je wordt dus eigenlijk gered. En dan blijkt het achteraf dat het familie is. Maar je was hier, één keer per week ging je daar eten? Nou, een, nou, niet één keer in de week, maar wel één keer in de veertien dagen. Soms nog iets één keer in de drie weken. Maar het is wel regelmatig. Maar in ja. tussendoor had je dan ook nog wat te eten, of niet? Nou, dat was een, uh, één eitje per week. Oh. En voor de rest uh, brood en, enzovoort. Ja, ik, had, uh, ik was een paar keer geopereerd daar. En die kosten, die, uh, ja, die moest ik betalen. En ik verdiende niet veel, want ik... Uh, ik was bediende in een kunsthandel en dat verdiende niet echt goed. Dus het was, uh, ja, het was afzien. Het was echt afzien. En, gelukkig... en wij, Ik vind echt dat zij mij hebben gered, doordat ik uh, zo af en toe echt uh, flink even mocht eten in dat restaurant. En dat was dan heel leuk, want het was Nederlands eten, dus het was het. Pop. Ja, spreek je ze of, nog wel eens? Hè? Spreek je ze nog wel eens? Nee, ik heb geen contact meer met ze. Het, is al, uh, het, het was in de jaren zestig wow. en dat is dus al heel lang terug... En ik, uh, nee, ik heb uh, op een gegeven moment ben ik teruggegaan naar Nederland. En op een gegeven moment is het contact is, uh, is opgehouden. Maar ik ben ze nog tot op de dag vandaag van vandaag ben ik ze dankbaar dat ze mij toen uh, geholpen hadden. Ja, ja, ik begrijp het. Maar ik dankjewel voor dit verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, doe. Ja, het zit erop. Wij gaan plaatsmaken voor Woord. Nora Romanesco, Die staat al te juichen daar aan de andere kant van het glas. En uh, maandag dan is Casa Luna er weer. En dan is het de eerste dag van de Maand van de Filosofie. En dan praat Lex Bolmeijer met sociaal architect Frank Hekman. Hekman is een organisatieadviseur op het snijvlak van sport, bedrijfsleven en spiritualiteit. En op dit moment doet hij onderzoek naar Sustainable Performance. De manier waarop topprestaties tot stand komen... Dan moet hij zo meteen gaan luisteren. Want ik ga ervan uit dat Nora Romanesco zo dadelijk weer een topprestatie gaat leveren. Dus hij kan daar wat veldonderzoek doen. Maar ik heb geen idee of hij nu aan het luisteren is. Meneer Hekman, Frank Hekman, blijf luisteren. En dat zeg ik ook tegen alle andere mensen. Want het wordt weer een feest, volgens mij. Uh, ik dank iedereen voor het luisteren en iedereen voor het bellen. En uh, hij, die Jager natuurlijk, voor alle hapjes die hij hier heeft achtergelaten. Zijn bijna op. Maar goed, het zit erop. Ik ben er volgens mij dinsdag weer. voortaan op dinsdag. En uh, ik wens u allemaal een heel goed weekend en een mooie, mooie Pasen. Tot later. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV